Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna een week na de mishandeling op Mallorca is er nog steeds veel onduidelijk. Een groepje Nederlanders zou al de hele avond ruzie hebben gezocht en richtte zich uiteindelijk op vijf andere Nederlanders. Ze vielen hen aan, uit het niets lijkt wel, en dat er flink werd getrapt overleed uiteindelijk een jongen van 27 uit Waddingsveen. De verdachten gingen snel weer terug naar ons land, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Er wordt hier gezegd op de vlucht voor de politie, ze zagen aankomen dat ze ...zouden worden aangehouden. Maar goed, die verdachten zeggen zelf... ...we deden dat omdat coronaregels in Nederland veranderden. We zouden in quarantaine moeten en daarom zijn we eerder weggegaan. Dus je hoort het aan al die lezingen van het verhaal... ...er zijn nog ontzettend veel losse eindjes, ontzettend veel vragen... ...vooral die hier beantwoord moeten worden. Twee jongens hebben zich al vrijwillig bij de politie gemeld... ...maar die zal pas in actie komen en ze oppakken als de Spaanse justitie daarom vraagt. Bij een flat in Groningen is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt bij een steekpartij. Getuigen zeggen tegen RTV Noord dat hij zou zijn neergestoken door een meisje van 13. Zelf zou de jongen 14 zijn. De twee zouden ruzie hebben. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. De politie heeft één iemand opgepakt. Maaltijdbezorger Deliveroo heeft een boete van 176.000 euro gekregen van de arbeidsinspectie. Het bedrijf heeft in 2018 maaltijden laten bezorgen door buitenlandse werknemers zonder werkvergunning, blijkt uit onderzoek. Deliveroo zet eigen, ziet eigen koeriers niet als werknemers, maar als zzp'ers. Vakbonden voeren al jarenlang rechtszaken om aan te tonen dat het hier om schijnzelfstandigheid gaat. Door die schijnzelfstandigheid hebben ze niet dezelfde rechten als werknemers. En de 18-jarige Nederlandse Oliver heeft zo'n 10 minuten in een capsule gezeten, waarvan zo'n 3 minuten in de ruimte met multimiljardair Jeff Bezos. Daarmee is Oliver nu de jo jongste mens ooit die in de ruimte is geweest. Hij vloog naar 106 kilometer hoogte. Als je heel goed luistert, dan hoor je hoe ze reageren vanuit de ruimtecapsule. Oh, wow, wow, wow. To look out the Holy shit. Oh, wow. Het weer dan nog. Het blijft lekker zonnig. Vanavond koelt af naar 10 tot 15 graden vannacht. Morgen veel zon. 22 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knoop in de Nieuwe Meer staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met de nasleep van een ongeluk op de A10 Zuid-de Buitering. De rechterrijstrook is nog dicht bij Amsterdam Buitenveld voor bergingswerkzaamheden. Op de A10 zelf staat nog 3 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zf.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 I'll have you find baby, we need to do it out. Ba-ba-ba-do-ba, baby, bo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 appeal I would swear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 sunny skies seems like it never will end long as he's around me i'm referring to my gentleman friend Yo bo do do ah, his kind of kissing suits me to a t what I've been missing in the used to be I am getting frequently and so.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 Fall with a drop And now I'm out on my own But after thinking it over and over I got what was coming to me Just like the sting of a bee You turned the tables on me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 Her, uh, Edward Hernandez op de Sax, Phil Upchurch op gitaar en Matt Marizuki op drums. Een opname, opname uit uh, april 2001. Jimmy Smith, Things Ain't What They Used To Be. Graag tot een volgende keer.